558. Ik keer dat je hem hoort in de hoedanigheid van de Elschijf worden hem heel de week hier op het hele uur in de Aven Show. van Mut uit 1973. Een hele tijdem rust eens lekker uit. Een Even klappen voor de mut. Het is in de woorden, de komende in de karat, irie recht, jij was af. Welkom dames en heren, luistervriendjes, kinderen, oma's, opa's, maakt allemaal niet uit. En waar je ook luistert, dat doet er ook niet toe. Welkom bij de Hava Show van deze vrijdag, de 23 oktober van het jaar des alles 2015. En het was de laatste werkdag natuurlijk van de week, dus het is weer weekend. We mogen weer hè. Ja, en het wordt een pracht weekend hoor. Ik zou lekker buiten de deur gaan. Ik ben zelf vandaag ook even buiten geweest. Een uurtje of drie even lekker op de fiets, een beetje uitwaaien. Alhoewel er stond niet veel wind, maar het was wel heerlijk eventjes. Wel een beetje koud, want dan moet je weer even een beetje aan wennen, maar. Uh... Als je er eenmaal een beetje doorheen bent, dan is het ook geweldig. En we hebben hier vlakbij een, een, een bloedbos, zoals dat heet. En dat is echt prachtig. En zeker in de herfst. En het was vandaag ook vrij druk met wandelaars en honden en noem maar op. Dus het was allemaal een gezellige boel. Wat gaan we doen in de show? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. We hebben weer een verkeer. We hebben de tijdmachine die je meeneemt naar het verleden. Wat er allemaal vandaag gebeurde op de 23 oktober. En we hebben natuurlijk muziek, onder andere van Casey en de Sunshine bent Alweer, hè? die komt hier zo vaak voorbij. Ja, dat is een goede vriend van me. Lia Vilasco, Catapult Monkeys, Dion Jones, Labyrinth. Niet die bekende, maar eens een keer een ander plaatje. Desmond Dekker en de Aces, ja hoe verzinnen ze het, Continental uptight Band, ook zo'n uh, bandje wat bijna vergeten is, maar toch wel mooie plaatjes heeft gemaakt, De Kings, ach, ja we zijn we overbekend natuurlijk, Blondie hebben we ook nog in de show, en we beginnen natuurlijk weer met uh, 1965, de plaat van 50 jaar geleden, en dat is dit keer eens een, keer een Hollandstalige, ja ja ja, het is onze eigen Ronnie Tober, geweldig is dit, Iedere avond uit 1965. Goedenavond, je luistert naar de Haverschel op Radio Els 558. Iedere avond, iedere morgen denk ik aan jou. Iedere dag maak ik mijn zorgen alleen om jou. Er is geen ogenblik dat ik niet aan je denk. Omdat ik nog altijd van je hou.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 Nog altijd van. Je en wat hoor je nog goed? Het Amerikaanse accent hè, van Ronnie Tober in 1965. Dat is die later wel een beetje afgeleerd. Want hij schijnt heel lang in Amerika gewoond te hebben voordat hij dit plaatje opnam. Het, uh, er staan 49 uh, files momenteel in Nederland, dus dat valt nog wel mee. Maar, en een van de langste staat op de A1. 11,1 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. De Ava Show. All Hit Radio. Radio L's. 558. I'm in the fumble that you wanna call the horse. <over pry> Heng even terug naar 1979 met Blondie, natuurlijk, hè, met de Bode Harry en Henging om de telefoon. Ja, ja, dat deden ze toen ook al tegenwoordig, helemaal natuurlijk. Maar in 1979 hing ook hele volksstam aan de telefoon. Ja, uh, hou je er trouwens rekening mee dat dit weekend de klok een uur gaat. Ik, uh, ik kwam er net op omdat ik even uh, zit te kijken naar buiten en het wordt al bijna donker. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we er vandaag een uurtje later zijn. Oh, we gaan naar 1968. Hier zijn de Kings en Deze in de Alpha show. Thank you for the days Those endless days, of sacred days you gave me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 And I knew that very soon you'd leave me But it's all right Now I'm not frightened of this world, believe me hey. Thank you for the days Those endless days, of sacred days you gave me I'm thinking of the days Ik zie trouwens hier mijn robotmaaier op het grasveld, daar heb ik hier uitzicht op verwoede pogingen doen om het gras te maaien, maar hij is helemaal verslag af al een paar dagen, want hij draait alleen maar rondjes en hij blijft net zo lang rondjes draaien totdat zijn accu leeg is. Ja, begin nooit aan een robotmaaier. <laughs> de afletshow. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. Yes, to the Sit down, open up your case, do not turn round Show your face to the crowd Sing a song in genuine bluegrass Boys about your Dixie darling A banjo that's always in tune Please sing a song for us Play your guitar Sound is good You won't go wrong Please sing a song for us And we will sing along So long Stand up, stretch out today called Brody, who thought your performance was cool Tune in, turn on Stop Dad and your tracks are the voice of the singing about some fool on the hill Please sing a song for us Play your guitar There isn't one of us Ook weer zo'n vergeten hitje hier bij de ABBA Show op Radio Els 558. Uit 1970 hoorden we de Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us. Ja, voor ons en voor jou voor mij. Voor iedereen eigenlijk. Ja, ja, ja, ja. Even wat nieuwsfeitjes voor vandaag deze vrijdag 23 oktober. Het is niet bekend hoeveel calorieën erin zitten, maar het zou wel eens de nieuwe kapsalon kunnen worden. De pizza frikandel speciaal. Een snackbar in Urk heeft de opmerkelijke specialiteit op de kaart gezet. Wij dachten, laten we eens gek doen. Een pizza met daarop een laagje knoflooksaus, plakjes frikandel, ui, mayonaise en curry. Plaza Willem de Boer verkoopt de vette snack sinds deze week. Het is een ideetje van een klant van ons. Die wilde wel eens proeven hoe zo'n pizza smaakt. En tot onze verrassing smaakt die heerlijk. We krijgen hele goede reacties van onze klanten. Nu de economie aantrekt, wordt er weer meer gereden. Het aantal afgelegde snelwegkilometers neemt toe. En ook de filezwaarte en de extra reistijd zijn gestegen. Dat staat in een rapport dat minister. Melanie Schulz aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tussen mei en augustus is de file met ruim 3% gestegen ten opzichte van de periode ervoor. Vooral in de spits is ze drukker geworden. Mexico maakt zich op voor wat mogelijk de zwaarste orkaan ooit is. Patricia, die heet die orkaan. Die nadert de westkust met snelheden van 325 km per uur met geschatte windstoten tot 400 km per uur. Het reisadvies voor Nederlanders is daarom ook aangepast. Staats- en officiële bezoeken zijn in China lopende bandwerk. De hele wereld wil langskomen om zaken te doen en dan is het passen en meten in de agenda van de Chinese president Xi Jinping. Hij heeft maandagmiddag iets minder dan drie uur uitgetrokken voor het staatsbezoek van koning Willem-Alexander. De visite van het Nederlandse koningspaar wordt vrijwel meteen gevolgd door een bezoek van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Power music in I never see you when you jump over the wall. You think I never see you when you accidentally fall me say I, I make. make your puppy a bit of Why you accidentally called? Is she crying out being ice, ice water? water. Ha -ha -ha -ha. Go take a belly, but I make make you pop big I make by accidently falling, ice water. water. What's up? What's up? What's up? What's I What's up? Bijzonder plaatje hoor, ja vind ik zelf tenminste een beetje. Uh, je hoorde Desmond, Dekker en Isis en met Eat Meek, zo heet het plaatje, Eat Meek, ja uit 1969. Er staan nog maar een paar files in Nederland, er zijn er nog maar 44 en in de Randstad daar zijn er nog wel een, wel een paar op de A13, 5,9 kilometer tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft-Noord. En op diezelfde A13 10,2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins-Kloosplein en afrit Berkel en Roderijs. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Randweg van Dordrecht 5,6 kilometer. Maar het valt allemaal reuze mee op deze vrijdagmiddag. Ik heb nog zo'n heel bijzonder plaatje. Ja, dit heb een heel bijzonder intro. En opeens wordt het totaal andere muziek. Ik vind dit zo leuk. Echt, ja... Waar hebben we het hier over? We hebben het over Mes... Mes... Mes... Mecken, Ja, <laughs> uit 1970. S. de TSCO bij. Welkom, goedenavond. Je luistert naar Radio Els 558 en het is weer tijd voor de afwashow. Een uurtje tussen 6 en 7 vandaag. Je nou zelf ook zo'n vergeten plaatje waarvan je van denkt, die heb ik al een jaar of 30, 40 niet meer op de radio gehoord? Laat het ons maar eens weten op onze Facebookpagina van Radio Els 558. En wie weet gaan we hem dan gewoon volgende week voor je draaien, dan kunnen we hem in de playlist opnemen. Je hoort uit 1970, Mes, Mac, Hen en STS go bye. Radio Els neemt je mee terug in de tijd. Is dit, hè? La met Watch Me uit 1972. Het is bijna half zeven hier bij ons. Radio 558. Zo, we zullen de papiertjes eens opzoeken van weet je nog wel de tijdmachine van de zo die je weer terugbrengt naar het verleden. Dan wel van vandaag, van 23 oktober. Het is vandaag de 296e dag van het jaar en er komen er nog 69. In 1853, het oudste nog bestaande treinstation in Nederland, wordt in Valkenburg in gebruik genomen. En in 425, dat is wel erg lang geleden, maar dan de zesjarige. Valentinius III, ja, die wordt keizer van het West-Romeinse Rijk. Dat was vroeger in het verleden helemaal normaal. Hè? Een kind kon gewoon keizer of koning worden. En in 1983, de grootste betoging uit de Belgische geschiedenis, trekt door de straten van Brussel. 400.000 mensen protesteren tegen de plaatsing van nieuwe kernraketten. En in 4004 voor Christus, de schepping van de aarde vindt plaats. Althans, dat is de opvatting van James Oeser, aartsbisschop van het Ierse Armagh. Uh, nou, dat was het alweer. We gaan naar de geborenen toe. Dat, waren er, dat valt me trouwens op dat het in het najaar minder geborenen zijn. Hè? Ja, mensen plannen dat een beetje, dat het allemaal in het voorjaar is. In 1927 werd geboren Michel van der Plas. Hij was een Nederlands journalist en tekstschrijver. Hij overleed twee jaar geleden in 2013. En in 1936 werd geboren Kees Buurman, Nederlands radiojournalist, radioprogrammamaker en hoorspelregisseur, hij overleed in 2007. En we feliciteren vandaag voetballer Pele. ja wie kent hem niet hè, hij werd geboren in 1940. En collega Jos van Heerde, natuurlijk bekend van Radio Team Gold vroeger, hij is vandaag ook jarig, hij zag het levenslicht in 1958. En de doelman van het voetballen, Sander Westerveld, is vandaag jarig. Hij werd geboren in 1974. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 1997 vandaag Bert Haanstra, Nederlands filmregisseur. Hij werd 81 jaar oud, hij heeft echt prachtige films gemaakt. Ik heb hier een hele box van hem staan, allemaal zwart-wit, films nog meestal. Maar het is gewoon echt hartstikke mooi om. Dat allemaal te zien natuurlijk. Uh, even kijken wie we nog meer hebben. Oh, Marie Sevara's. Maar iedereen kent haar natuurlijk als de zangeres zonder naam. Vandaag in 1998 overleed zij op 79-jarige leeftijd. En dat waren ook de overledenen alweer. We hebben ook nog wat vieringen van de kerk natuurlijk. Het is vandaag de dag van zalige Hendrik van Keulen. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, maar wie als je het katholiek geloof aanhangt misschien wel. Hij overleed in 1225 en het was ook nog eens een keer de dag van heilige Boutitius. En die overleed heel wat eerder, namelijk in 525. De laagste minimumtemperatuur was maar liefst min 5,3 graden en dat gebeurde in 2003. En drie jaar eerder in 2000 was de hoogste maximumtemperatuur vandaag 19,8 graden. De zonneschijn was 9,4 uur het langst in 1990 en... In 1964 regende het maar liefst 13,3 uur lang. Zo, dat was, weet je nog wel weer, dan gaan we gewoon weer lekker door met de muziek. He. Heerlijk. Gezellig, de Avast Show met Ferry. Na 1968 hier in de aversio, je hoorde natuurlijk de monkeys hè? onmiskenbaar dat geluid met Valerie 24 uur per dag. Radio Els. Ja, we zullen een tempo een beetje opgevoeren in de avondshow. Het is tenslotte vrijdagavond. Hè. Voor hetzelfde geld ga je straks gewoon nog even lekker stappen. Alhoewel onze doelgroep dat misschien niet meer doet hoor. De ja, ondergeteken in ieder geval niet meer. Die tijd ligt inmiddels al wel ver achter ons. Je hoorde een 1975. Katapult en de teenybopperband. En terwijl eh, ondertussen is hier de tuinverlichting al aangesprongen. Dat gaat automatisch op het licht. En donker weet ik veel allemaal. En dat betekent dat het gewoon al. Het is gewoon al helemaal donker hier in Nederland. En het is uh, momenteel bijna 10 minuten over de klok van half 7 geworden. En het is de hoogste tijd hiervoor. De kla op de knieën Even lekker meedijnen, mee klappen op de dijen of op de knie of op je schoonmoeder of op je oma. Maakt allemaal niet uit zolang het maar gezellig blijft natuurlijk. Hier is Dia Flesco uit 1976M 505 pm en on the Friday night.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 Ja, dan stop het nou. We gaan er toch een keer mee stoppen, Casey. Ja, ja, ja. Je kan me nog veel meer vertellen. Keep it coming of uit 1977. Hier in Davos-Joe. Even wat disco-geweld. Wat om je oren kwam gevlogen via de luidsprekers van Radio Els 558. Hoe zeggen we dat? Nog even dit, Els? Ja, laat het maar doen, hè? Ja, ja, ja. Nog even wat nieuwsfeitjes en zo voor vandaag. Het is inmiddels al uh, kwart voor zeven geworden hier op de grote 558, zoals dat heet. Shane Kluivert was vandaag de grote ster op het voetbalveld van F van SC Buitenveldert. Zijn trotse vader Patrick Kluivert legde de doelpunten op beeld vast. De kleine Shane speelde vrijdagochtend een voetbaltoernooi in het Amsterdamse Buitenveldert waarin hij maar liefst twee doelpunten scoorde. Een meisje uit den Helden moest donderdagochtend met bad en al naar het ziekenhuis afgevoerd worden. Ze zat met haar vinger vast in het afvoerputje. De brandweer kwam thuis langs om een deel van het bad af te zagen, zodat het meisje met de losgezaagde deel van het sanitair naar het ziekenhuis gebracht kon worden. Het zal je toch maar gebeuren hè? Ja. Er zijn raadselachtige foto's opgedoken van een in, Pol van een, in een Poolse tunnelschacht geparkeerde nazi-trein vol met houten kisten die mogelijk zijn gevuld met zilveren staven. Door wie en op welke locatie in Polen de foto's zijn genomen is nog onduidelijk. Mogelijk zijn de afbeeldingen van illegale schatgravers. Er valt niet te zeggen of de trein op de foto de beruchte goudtrein is die bij de Poolse stad Walbrits, het vroegere Duitse Waldenburg, verstopt zou zijn en waarover sinds afgelopen zomer al veel te doen is. Volgens een expert is de trein op de foto's daadwerkelijk een zogeheten panzer het zoek uit het Derde Rijk. Bovenop het gevaarte staan rijen houten kisten gestapeld. Een aantal is van de trein geduwd en kapot gevallen. Op de grond liggen tientallen zilverkleurige staven verspreid. Kan je nagaan, hè? dan is die oorlog al meer dan 70 jaar oud en dan komt zoiets nog boven drijven. Wat gaan we nog meer doen in de show? Nou, we zitten er bijna al een beetje doorheen. We hebben alleen nog maar een paar plaatjes. En zometeen nog even een weerberichtje voor je. En dan is het weekend officieel ingeluid. Ja, ja, ja. We gaan even naar Robert Woon toe, 1986. En iedereen die schijnt het te doen.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 Mobioten doen het onbespoten En homofielen doen het met de poten En keukenmeiden doen het met gegil Kampeerders doen het in een tentgemengde koren Doen het met z'n allen En jeudeboelers doen het met hun ballen En dameskappers doen het permanent Die maagden stellen het nog even uit. Ex-katholiek. Kon deze man toch heerlijke liedjes maken. Hè? Ja, zoals zijn LP vroeger of later. Die heeft volgens mij gewoon 10 jaar in de LP top 50 gestaan. Hè? Wat een klein kunstenaar bij uitstek was hij toch. Helaas veel te vroeg overleden. Je hoorde uit 1986: iedereen doet het ja, nou wij doen het nog heel even. Want het is inmiddels al 10 voor 7, dus we hebben nog maar een paar plaatjes te gaan. Daniel Els. We gaan eens even naar de Gezusterspointer toe, uit 1981. Ik draai veel te weinig van deze meiden eigenlijk. Daarom dit plaatje maar eens een keer opgezocht. Uh, should I do it? Should I do it? Should I do it? Iedereen doet het! De Dominees Dochters, als ik me goed herinner. uit 1981 de Pointer Sisters met. Should I do it? En ik word net op Else uh, attent gemaakt dat ik de playlist niet goed uh, gedaan heb, want ik ben een plaatje vergeten te draaien. <laughs> ja, ongelooflijk, maar echt waar. Tenminste, ik kan me niet herinneren dat ik dit nummer gehoord heb, want ik had hem al lang tegen moeten komen. Hij stond als negende geprogrammeerd en ik vond het al zo gek dat ik met mijn plaatjes blijkbaar niet uit zou komen. Want ik heb eigenlijk nog maar één plaatje over en dat kan natuurlijk niet, want het is nog niet het hele uur. Nou gaan we toch gewoon nog eens een keer proberen. We gaan luisteren naar Zion Jones en Spin Me Around. De afgelopen show.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 Heerlijke vrijdagavondmuziek, hè, vind ik dit. Ja, echt. We hoorden Zion Jones uit 1989 en Spindy Rounds. Zo, het is alweer zover, hè. Luister vriend van de Show, het Juntje van Gehoorzaamheid, heeft alweer geklonken. Dat betekent dat we nog maar één plaatje hebben in de Alfa Show. En dan is de vrijdagse Alfa Show ook alweer geschiedenis geworden. Heb je dus een vergeten plaatje waar je van denkt? Die heb ik al 30 jaar niet meer gehoord op de radio. Stuur maar even een berichtje naar Radio Els 558 op de Facebookpagina. En doe dat dan voor zondagmiddag. Want dan gaan we namelijk de playlisten weer samenstellen voor de komende week. Vanavond trouwens de vergadering, waarin we weer de nieuwe Elsplaat gaan kiezen, dus ik zou zeggen, daar lees je ook weer alles over en dan gaan we morgen in de top 40 de nieuwe Elsplaat voor het eerst ten geworden brengen. Ik zou zeggen, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik heb nog één opname voor je, dat wordt een mooie opname uit 1967 van The Birds en So You Want To Be A rock'n'roll Roll Star. Ja, dat willen we allemaal wel natuurlijk. En ik zou zeggen, graag tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag mm Eentje waarmee echt rekening gehouden wordt, dat is Poetekeloeries Afwas Show.